1 uur, Renate Evers met het NOS-journaal. Bij een protestactie in Tel Aviv heeft een man zichzelf in brand gestoken. Er stond tussen een paar duizend demonstranten in... die protesteerden tegen het financiële beleid van de regering in Israël. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is het een veertiger die geld zou hebben teruggeëist... dat van hem was afgepakt. Verder is er volgens de politie weinig duidelijk over zijn motief. Het gebeurt zelden in Israël dat iemand zichzelf in brand steekt... Precies een jaar geleden begon het protest tegen de regering in Tel Aviv met een tentenkamp. Maar de demonstranten zeggen dat er in een jaar tijd niets is veranderd, ondanks toezeggingen van premier Netanyahu. Een van de meest gezochte Amerikaanse criminelen is opgepakt in de Mexicaanse stad Cancún. Vincent Walters was 24 jaar voortvluchtig en werd gezocht voor moord, ontvoering en drugsmisdrijven.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 Word jij beter in de liefde naarmate je ouder wordt? Daar ga ik het vannacht met je over hebben. Ik ga vannacht met je praten over de liefdeslessen. De lessen die je meemaakt in je liefdesleven. De lessen waar je hopelijk iets van geleerd hebt. En we gaan dus dat algemene thema tackelen. Word je beter in de liefde naarmate je meer ervaring opdoet en ouder wordt? Nou, om die vraag te kunnen beantwoorden moet je even samen met mij je ogen dicht doen. Ja, heel even je ogen dicht doen. En dan moet je even dat liefdesleven en misschien ook wel dat seksleven... even aan je voorbij laten schieten. De afgelopen vijf jaar, de afgelopen tien jaar... de afgelopen vijftien jaar, twintig jaar... 25 jaar, vijftig jaar. En dan moet je eerlijk zijn tegen jezelf en straks misschien ook tegen mij. En de vraag beantwoorden, ben je beter geworden in de liefde? Heb je je hart meer opengesteld? Ben je lekkerder in je vel komen te zitten als het gaat om je seksleven? Of is het eigenlijk allemaal downhill gegaan vanaf een bepaald punt? We gaan het hebben over liefdeslessen vannacht in lust. En je mag je verhaal bij mij kwijt op 0800 1121. 0800 1121. En toen we deze show aan het voorbereiden waren, heb ik natuurlijk die vraag ook even aan mezelf gesteld. Ben ik nou beter geworden? In de liefde. En ik deed mijn ogen dicht en ik ging terug in de tijd. En ik ging een paar jaar terug in de tijd. Een, een jaartje of drie. En ik ging even terug naar een vreselijke relatie die ik had. Ook een hele waardevolle relatie. Maar een vreselijke relatie met een jongen die constant over mijn grenzen ging. En dat deed hij omdat ik denk dat hij borderline had. Maar hoe vreselijk die relatie ook was. Ik heb daar wel geleerd dat het heel belangrijk is om ten alle tijden te ontdekken wat nou je grenzen zijn. Tot waar wil je eigenlijk gaan? En dat gaat niet alleen over seksualiteit... maar dat gaat gewoon over het dagelijks leven. Waar heb je zin in, waar heb je geen zin in? En uh, tot hoeverre, in hoeverre doe je water bij de wijn? En wanneer zeg je nee? Dit is mijn grens en tot hier ga ik. Dus als ik denk aan liefdeslessen... dan denk ik aan die relatie die tot in de lengte van de dagen... ik zou betitelen als vreselijk, maar wel ook vreselijk waardevol... Nou, het eerste verhaal is er eigenlijk. Ik voel me meteen ook weer beter, lichter, makkelijker, lekker, luchtiger. Maar ik wil vooral ook aan jou vragen. Ben je nou beter geworden in de liefde naarmate dat de tijd vorderde? En van welke liefdeslessen heb je het meeste geleerd in je leven? 0800 1121 0800 1 1 1, Als je daarover wil praten met mij, je mag me ook sms'en. Dat doe je naar 9090. Tik het woordje lust in... Laat een spatie vrij en vertel mij dan de liefdesles waar je het meest van hebt geleerd. Of ben je zo'n hardleerstype die keer op keer dezelfde soort dingen meemaakt... daar niks van leert en daarover zegt, weet je wat... de liefde is ook helemaal niet om van te leren. De liefde is om te beleven en de liefde is gewoon iets wat je moet doen. Mag je me ook vertellen. 0800-1121. Ik hoop dat je belt. Dat zou ik leuk vinden. Ik vraag me af wat de liefdeslessen zijn van Stevie Wonder. Maar ik denk dat ik me daar wel een beeld bij kan vormen. Want hij zingt daar natuurlijk over. Hij zingt over de liefde. Hij zingt over zijn leven. En op die manier maakt hij ons deelgenoot van alles wat hij meemaakt. En ik wil dat jij mij vanavond deelgenoot maakt. Van al die grootste liefdeslessen die je hebt meegemaakt. Die je hebt geleerd. Ik zeg het dan maar nog één keer. Omdat ik hoop dat je belt. 0800-1121-0800-1121. I'm down. Wander, hoorde je met zijn Master Blaster? We hebben het over liefdesles. En ik heb al een aantal sms'jes binnengekregen. Van Eva krijg ik de sms. In de liefde lijk ik op een ezel. Ik stoot vaak mijn kop aan dezelfde steen. Nou, heel herkenbaar, Eva. En ik heb een sms gekregen van Peter. Ik word naarmate ik ouder ben beter in de liefde, maar ook zeer zeker beter in bed. Peter, fijn dat je dat met ons wilde delen. Liefdeslessen, daar heb ik het vannacht met je over. En daar kan je natuurlijk over meepraten op 0800-1121. Maar we gaan ook even naar onze vrienden in Boyd's Bar. Want elke week zitten ze daar, mijn collega's van BNN. En ze drinken wijntjes en biertjes. En ze snacken, maar vooral praten ze openhartig over het onderwerp. Collega's Olaf, Erwin, René, Sander en Leslie... die praten over de lessen die zij leerden in de liefde en tussen de lakens. Boyd's Bar. Wat hebben jullie geleerd van vorige relaties of van vorige liefdes? Oh. Het is geven en nemen. Ja, Leslie, samen spelen is samen delen. Oh, geleerd, ja. ik kan alleen... Als je het niet goed voelt, moet je er meteen een punt achter zetten. Ja, ik, heb, ik denk dat ik sommige relaties wel te lang, die had ik echt eerder uit moeten maken. Dat had een hele hoop leed bespaard voor iedereen. Ja. Ik denk dat mensen te snel, vooral als ze jong zijn, denken dat, dat ze er niet meer uit kunnen komen. Of dat, het, uh, dat ze gewoon bang zijn om er een punt achter te zetten. Maar, je, maar ja... Moet je, gewoon, je voelt zelf of, of het goed zit of niet. En dat is denk ik wel wat ik heb geleerd. En heb je dat daarna ook nog een keer gepraktiseerd? Ja, heb ik echt eerder een uh, punt achtergezet. En dat, of, dat of was ja. toen ook uh, het goede om te doen? Of? Ja. Okay. ja. Het klopt wat jij zegt. Want ik kan me echt nog wel relaties herinneren... dat ik dan echt elke keer weer bij hetzelfde punt kwam. Ja. Van wil ik nou niet of ben ik gewoon te bang ervoor? Ja, of dat, dat je, het je het misschien zielig niet... vond voor de ander... of dat Precies. je het met te veel ik factoren hebt. Met... Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, nou, dat dat ja, maar dat is gewoon ja. niet... Uh... En zo blijf je aanmodderen, maar het is voor die ander... gewoon net zo fijn om, uh, weet je wel... Te ja, ja, dat is wel wat ik geleerd heb. Ja. En als het goed zit, dan moet je er ook echt voor vechten. Ook als, het, als je het verneukt vast bijna uit is... dan moet je daar alles voor geven... Dat is wat ik heb geleerd. Heb je dat ook een keer.? Uh, ja, heb ja. ik ook gedaan en daar ben ik nu nog steeds mee. Ja! Ja! ja. Oh, echt liefde. Achter. Ja. Nou, wat ik wel geleerd. of wat voor mij heel erg veranderd is. Vroeger met seks. Ik heb echt, geloof ik, de eerste zeven jaar dat ik seksueel actief was. geen anale seks gehad. Gewoon omdat ik dat. dat wou ik nog niet. En dat, dat is wel grappig dat je in de loop der jaren. Um, um, zeg maar meer kunstjes gaat leren. Ja om dat seksueel spannender te maken. En, en ja, ook als je van sekspartner verandert... Dat, dat, dat je heel tevreden was met sekspartner 1... en dat sekspartner 2 ineens allerlei fantasieën nou. of dingen wil die anders zijn. En dat je denkt van, nou, gaan we gewoon eens proberen... en dan kom je erachter van, nou, maar dit is geld Daar <tie> ja, ben ik hier oh, niet no. gewoon tien jaar geleden mee begonnen? Oh ja. Oh ja. Wat ja. Jij is geleerd. No. <laughs> nou ja, ik, ik merkte wel, uh, ik, uh, vrij vroeg, uh, ik, ik was wel ontmaagd en daarna kreeg ik vrij vroeg een ander vriendinnetje waar ik echt 2,5 jaar uh, mee samen was. En ik merkte wel dat dat wel heel belangrijk was voor wat, hoe ik daarna uh, bijvoorbeeld in bed was. of zo, Dat ik na die 2,5 jaar wel zelfverzekerder was in bed, omdat ik gewoon die 2,5 jaar erop had zitten en ja... De, de, in die relatie durfde ik bijvoorbeeld op het begin nog niet zo heel goed naakt te zijn. Dat vond ik allemaal een beetje vervelend ja, oh ja. en zo. Oh ja. Ja, gewoon zo raar als het dan seks afgelopen is, dan ja, wilde ik toch maar snel weer onderbroek aan. En het uh, <lacht> ja. Ja, was voor mij ook klaar. En dat, dat, ik heb daar wel wat aan gehad of zo. En er wel over mijn schaamte heen gekomen. En gewoon, ja, dit ben ik en dit ben ik naakt en whatever. Ja. Dat is wel weggegaan. En, en op relatiegebied uh, ben ik wel achtergekomen dat niet alles is wat het lijkt. Als je zelf bijvoorbeeld heel erg iemand leuk vindt en het voelt heel goed dat het voor die ander totaal anders kan zijn. En dat je daar wat, wat minder blind op moet staren. Ja, precies. Ja. Oh, wat geestig. Ja, er onzeker over je lijf. Dat komt op latere leeftijd gewoon weer terug. Trouwens. Ja, meer. Ja, juist, denk ik. Helaas. Ja. Ja. Ja, ze, Snel slank met, op... met dokter Frank, voor alle ja. luisteren. je begint onzeker en je eindigt onzeker. Dat is uh, de korte conclusie uit Boyd's Par. Nou ja goed, beter mee eens of beter niet mee eens. En welke lessen leerde jij in de liefde? 0800 1121 0800 1121. Bel mij. Je mag me ook mailen als je dat makkelijker vindt. Doe dat naar lust@bienen.nl. Vannacht kijken we terug in de tijd. We kijken naar onze liefdesgeschiedenis en we kijken wat we daarvan wel of niet kunnen leren. Maar we kijken ook de toekomst in. Met de vraag in ons achterhoofd, worden we beter in de liefde, worden we beter in bed, naarmate we ouder worden. Wilberghuis, goeienacht. Goeienacht, hallo. En? En? Worden we beter? <laughs> ja, dat kan het, je aan uh... mij vragen natuurlijk. <laughs> nou ja, ja, nou ja. Ik ben inmiddels al wat, uh, wat meer ervaren en ouder. Dus uh, als je ouder bent, wil je niet zeggen dat je dan uh, dat ook automatisch allemaal beter gaat doen. Maar uh, je hebt wel de kans gehad in ieder geval. En uh, ik, ik kan daar wel ja op zeggen. Tenminste, voor mezelf wel. Dus uh, ja, het wordt er ook allemaal leuker op naarmate je ouder wordt. Ook dat nog. Oh, echt? Dus, um, ja, ja, ja. ja. Nou, sowieso voor, uh, voor vrouwen ligt het uh, seksuele hoogtepunt uh, na je veertigste. Oh, de beste is je yet niet... te ja, nee, ja, ja, Ja, ja, ja. Want uh, ja, je bent dan niet meer zo onzeker over je lijf en onzeker over jezelf. En uh, dan wordt het alleen maar beter door. En euh, ja, je, je leert natuurlijk ook, hè, zoals je elke keer weer leert van relaties, euh, fouten maken is niet erg, maar als je maar euh, daarvan euh, kunt zeggen van nou oké, okay, daar ga ik de volgende keer toch iets anders mee om, dan kun je daar in die zin ook euh, enorm van leren en euh, hele grote stappen in maken. Dus, euh, geldt dat, dus, geld dat alleen voor seksualiteit of geldt dat ook voor de manier waarop we onze liefdesrelaties aangaan? Nee, dat geldt voor beide. Dat geldt zowel voor seksualiteit uh, als uh, de manier waarop je omgaat uh, met, met de liefde, hè, omgaat uh, met je partner. En, uh, ik denk echt, met, uh, als ik dat zo zie in mijn omgeving, uh, heb, bij mijn uh, cliënten en als ik mijn eigen ervaring daar tegen af mag zetten dat je ook in het begin ja, veel meer bezig bent met die ander, van uh, wat zal die ander wel niet denken... En uh, ook veel meer bezig bent met je eigen fouten en uh, nou ja, tekortkomingen. En als je wat ouder wordt, dan moet je dat meer leren accepteren. Ook de fouten en tekortkomingen van de ander, maar ook die van jezelf. En ja. dan sta je er veel relaxter in. Noem Ik eens vind... even, want jij krijgt natuurlijk ook hele jonge mensen in jouw praktijk als seksuoloog. Ja. Wat zijn nou echt beginnersfouten in de liefde en in seks? Wat doen alle ja, ja. twintigers die bij jou binnenwandelen in principe fout? Ik kan niet zeggen dat ze het allemaal fout doen, maar ze hebben er wel moeite mee. En waar heel veel beginnende mensen heel veel moeite mee hebben, is die balans vinden tussen zorgen voor jezelf en zorgen voor de ander. En met name vrouwen hebben we daar toch wel heel veel last van. Dus die zich heel erg richten op die ander... Van om het voor die ander maar goed te doen. En om het hem naar de zin te maken. En uh, die zijn dan niet meer zo bezig met zichzelf. En vergeten zichzelf daardoor ook hun eigen behoeftes. En komen daar dan later achter. Van ja, nou heb ik toch in het begin van mijn relatie... toch wel heel erg veel van mezelf weggecijferd. Mm -hmm. Dan kom ik eigenlijk een beetje tekort. Ja, en dat nemen ze dan die ander weer kwalijk. Van ja, dat had hij of zij had dat moeten zien. Maar dat doet die ander natuurlijk niet. Want je moet dat zelf je grenzen aan geven Ja, ja. Ja. Ja, ja, dat is denk ik een van de... Van, nou ja, die onzekerheid. Hè. Wat ik al zei, dat je vanuit onzekerheid eh, nou, ook hier weer je over gaat... en dingen doet waarvan je achteraf denkt... ja, dat had ik toch beter niet kunnen doen. Nee. Zijn er ook, want ik kan me voorstellen dat je die wel uh, tegenkomt in je praktijk... is er een groot percentage mannen en vrouwen... die niets leren in de liefde... die toch jaar na jaar bij jou die praktijk binnenkomen wandelen... met eigenlijk dezelfde soort... Problemen. Ja, ja, ja, ja, die zijn er, ja, die zijn er helaas natuurlijk ook. Hè. Je hebt mensen die heel hard zijn of mensen die ja, moeilijk te veranderen zijn. En uh, je, je kent ze allemaal wel, uh, die vrouwen die toch weer steeds op hetzelfde type man uh, vallen. Die foute vent. Uh, ja, die foute man. En, uh, Wat is de psychologie daarachter? Ik heb ook echt wel genoeg foute mannen in mijn leven versleten. Maar er is ja. bij mij een soort punt gekomen dat ik dacht... Wah. Oh, ik ben daar nu klaar mee. Oh, ik wil ja? gewoon een ja. fantastisch leuke, lieve man... die ook een ontzettende sexy beer is, daar niet van. Maar, maar ja. ook iemand die lief is en normaal. Dus ja. ik heb het idee dat ik daar een soort schakel in heb gemaakt. Zeker met mijn fijne ja. relatie nu. Nou, maar, dat is mooi. Maar, maar de, hoe komt het dat er ook veel vrouwen zijn... die, die, die, die, die nooit die les leren? Of mannen die van die voor die vrouwen gaan, voor die uitzuigers, weet je wel, voor die gold diggers ja. uitzuigers. Er zijn ook mannen die ja. daar constant weer intrappen in die val. Waarom leren die het niet? Ja, ja dat heeft toch ook te maken met, uh, met je karakter en uh, met je ervaringen vaak ook. Maar uh, ja, leren, ja, wanneer kunnen mensen leren ergens van? Want dat, dat doe je natuurlijk met heel veel dingen. Hè? Dat je eerst uh, helemaal uh, iets anders doet en denkt van, ah, dat is niet zo handig, Dan doe ik het toch maar anders. Daar moet ik mee beginnen. Het moet mee beginnen met, met iets van zelfbewustwording van, hé, hey, wat ik nu doe is eigenlijk niet zo handig en uh, hoe kan ik dat anders doen? Dat, dat is het mooiste. Ik, ik merk altijd bij cliënten, als, ik, uh, he, als mensen tegenover me zitten die die schakel, switch gemaakt hebben van, hé, hey, ik doe dit. Die kunnen een beetje naar zichzelf kijken op een afstandje, maar dat vind ik niet zo handig, ik wil eigenlijk wat anders, daar ben ik heel blij mee. In plaats van dat ze er zitten en zeggen van ja, ik snap helemaal niks van, het overkomt me steeds maar. En ja, eh, nou, ik doe het toch niet expres. En eh, hoe kan dat nou toch? Ja, dan denk ik, dan heb je nog een lange weg te gaan. Ja. En daar kan ik ze natuurlijk wel een beetje bij helpen. Maar nou, sommigen blijven het eh, buiten zichzelf leggen. Hè? Zo van ja, ik kan er niks aan doen, het overkomt me altijd. Ja, en dat is natuurlijk niet helemaal waar. Nee, het, gaat, gaat, ook over, ja, het gaat ook over, ik noem het, het is een beetje een rot woord, maar het gaat ook over verantwoordelijkheid nemen, toch? Ja, ja, uiteindelijk wel. Eh, want sommige situaties kun je natuurlijk niet zoveel aan doen. Maar eh, ja, sommige dingen kun je zelf ook voor kiezen. Geef eens een praktijkvoorbeeld van, van, van zo'n hardleerse man of vrouw die bij, jou in de, die bij jou op spreekuur komt. En waarvan je denkt, pak eens de verantwoordelijkheid. Ja, nou ja, daar heb ik er zat van. Maar uh, de, uh, even zo eentje die me zo naar boven komt, is uh, een, een manier die, de, die de steeds op foute vrouwen viel. Een <lacht> hele lieve man. Ja, maar die dus net altijd uh, een, een vrouw uitzocht die ja, net, net te moeilijk en te lastig en een geschiedenis had... en kinderen en andere relaties en ja, ook een mooie vrouwen, daar viel hij dan ook op. En uh, ja, dat was allemaal net te moeilijk. En um, dat heb ik hem ook uitgelegd. van ja, dat, dat moet je, dat, ja, je mag het voor mij blijven doen, maar dan blijf je de rest van je leven de kans lopen dat het toch weer fout gaat. Nou, en die heeft toen eens goed bij zichzelf uh, gekeken van... hé, hey, hoe kan ik dat anders doen? Hoe komt dat nou? En die, die is gaan zoeken, of zoeken, maar goed, hij is meer hij gaan daten. Dat beurde hij dan wel. En maar meer met vrouwen van die wat dat ja, in eerste instantie niet zo aantrokken... want dat moest hij dan ook al eerlijk bij zichzelf bekennen. Mm. Niet zo'n mooie vrouwen, maar meer de, de gewone vrouw. Maar dan toch meer gaan voor wat er achter uh, dat, dat mooie of, of, of dat uiterlijk zit... Dan, ...dan dat je in eerste instantie helemaal gaat voor iemand die uh, ja, prachtig en mooi is en dan ook er helemaal voor gaan. Ja, ja, ja. Hij moest een beetje uit die oppervlakkigheid stappen. Ja, en, en ook er niet gelijk helemaal voor gaan, jezelf helemaal wegcijferen. Hij, hij cijferde zichzelf helemaal weg en kwam dan achteraf erachter van ja, ik, ik ben dus echt helemaal... ...ja, ik heb mezelf helemaal overgeleverd en ik hou helemaal niks meer over. En dat moet je dus niet doen. Nee. Nou, daar heeft hij wel, uh, wel stappen in gezet. Of hij daar helemaal komt, dat weet ik niet. Maar uh, ja, je blijft natuurlijk toch altijd een beetje in je oude valkuil stappen in het begin. Maar ja, dat is wel het begin. Ja, vannacht gaan we het hebben hè? over die oude valkuilen en over hopelijk de verandering. En leren van je liefdesleven, leren van je liefdeslessen. En Wil en ik zijn benieuwd of jij leert van je oude liefdesleven. Of ben je zo iemand die steeds maar weer tegen diezelfde muur opbotst met je kop? Leer jij van je liefdeslessen? 0800 1 1 1 voor jouw verhaal. 0800 1 1 1 voor jouw verhaal. Mailen mag. Doe dat naar lust.bnn.nl. Lessons in Love hoorde je, en daar hebben we het vannacht over. En ik kan je vertellen dat de grote lessen in de liefde... hoef je niet alleen vanuit je eigen leven te leren. Die kun je ook van het witte scherm leren. Want als je namelijk liefdeslessen intikt op Google... dan krijg je, ik denk als vierde of vijfde link... tien lessen die je zou kunnen leren, tien liefdeslessen uit de Titanic. Ik ga er even een paar met je delen en dan moet jij tegen me zeggen... Of dat herkenbare lessen zijn, die jij misschien dan toch ook wel in je eigen leven hebt geleerd. Op nummer 1 staat de liefde komt onverwachts. Liefde komt altijd op een moment dat je er net niet meer mee bezig was. Dat je net dacht, nou ik ben niet mijn eentje, voel ik me ook wel goed en het gaat eigenlijk allemaal wel lekker. Dan komt die liefde. Nou, nog een les die ik hier op, uh, op de vierde plek vind. Les, liefdeslessen van de Titanic. Is dat je moet vertrouwen op je instinct. Heb jij wel eens een situatie gehad... waarin je hoofd iets heel anders zei dan je hart? Dat je uiteindelijk toch um, deed wat je hart je ingaf... en dat dat een prachtige liefdesles opleverde. Dat wil ik heel graag van je horen. Ik zie een heel leuk staan, nummer 6. Ik heb nog steeds uh, zit ik op de website waar de liefdeslessen van de Titanic... die film, hè, de Titanic uh, kan meenemen in je dagelijks leven. Je wederhelft moet je inspireren. Schijnt ook een zeer belangrijke liefdesles te zijn ben ik het natuurlijk volledig mee eens. En, vind ik een leuke, misschien reageer jij hierop... een uitdaging brengt jullie dichter bij elkaar. Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat je met je relatie um, stormachtige tijden beleefde? En dat jullie in plaats van ten onder te gaan... dichter bij elkaar kwamen? Zoals Lessie dat net uh, in Boy's Bar zei... soms moet je ervoor vechten, soms moet je ervoor gaan...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 The Beautiful James Morrison zingt over zijn Beautiful Life. En vannacht praat ik met jou over je hopelijk Beautiful Love Life. Want we hebben het over liefdeslessen. Lessen die je leerde in de liefde. En soms kan je die wijsheid van alles wat je geleerd hebt... het best samenvatten in een gezegde, in een slogan. Toch? Hi, goeienacht. Ja, hallo. ik ben... Hi. Wie heb ik, met wie heb ik het genoegen? Oh, je spreekt met Hans. Oh, hi Hans. Goeienacht. Ja, ik, uh, ik zat te luisteren naar jullie programma en uh, er, zit, er zit er heel erg veel waarheid in. En ik kan alleen maar uh, vertellen over mijn eigen ervaring. Heel graag. Vertel. Uh, je hebt een thema, ik... hoorde ik. Een slogan, een gezegde als het gaat om de lessen die je kan leren in de liefde. Ja, dat, dat is een beetje... Uh, Geboren in het verleden ook. Dat had ik over 35 jaar geleden. Ik was toen erg actief in de paardensport. Maar ook in de hondensport. En dat klinkt heel raar als je praat over liefde. Maar ik, ja, ik uh, ben toch van mening dat als je liefde met je partner wil bedrijven, dat het eigenlijk een beetje analogisch aan uh, een sport is. Dat klinkt heel, heel erg absurd. Dat klinkt heel gek. Hè? Ja, ik heb uh, heel veel paard gereden. Dat wil zeggen dat als je in dressuur een, een paard iets wil leren... dan moet het paard daar blij bij voelen. Anders, anders gaat dat gewoon niet. Mm -hmm. uh, en dat is bij mensen ook zo. Je moet uh, uh, elkaar weten te vinden en elkaar vooral weten te respecteren. Waardoor je beide, als je dat weet, uh, tot een uh, betere relatie kunt komen... Ja, ja. En heb jij deze belangrijke liefdesles dan geleerd binnen de paardensport... of uiteindelijk toch wel in je eigen liefdesleven? Want wanneer nee. realiseerde je je dat daar dus een overeenkomst in zat? De manier waarop je uh, met liefde met die sport bezig bent... dat je diezelfde intentie ook in een relatie kan stoppen? Ik heb mijn vrouw leren kennen in de paardensport. En dan, dan praat je veel over het verder brengen van een dier... Van een, van een paard, een dressuur. En dan weet je gewoon dat je een aantal voorwaarden moet voldoen. En ook jezelf soms weg moet cijferen om het paard beter te laten lopen. Ja, ja. En geef eens een concreet voorbeeld van uh, je liefdesleven en waar je die les in je liefdesleven kan toepassen. Uh, dat je elkaar af moet tasten. En elkaar moet leren begrijpen. En dat gaat niet van 1, 2, 3. Maar dat je soms dingen moet accepteren die zij prettiger vindt. En dat zij moet accepteren dat, dat er bepaalde zaken zijn die jij prettiger vindt. Ja, ja. En... Dat is analoog aan, aan, aan, aan, aan het verder brengen van een dier in de hondensport, in de paardensport. Ik vind het, het een bijzondere een beetje... link, hoor, die je legt. Maar wel, ik wel mooi dat je daar een grote les uit had. Hoe lang ben je samen met deze vrouw? 35 jaar. 35 jaar, dus het werkt wel. Ja, het heeft het werkt altijd wel. geweest. Ja. Hey, heb je, um, als je terugkijkt op je liefdesleven... Um, zijn er dingen waar je echt spijt van hebt? Dingen die je anders had willen doen? Dingen die je misschien beter had willen doen? Nee. Nee? Jij kijkt terug op 35 jaar liefdesleven... Zonder enige spijt. dat knap. Wat goed. Voorbeeld. Uh, nou. Of. Uh, je, je daagt me uit. Het is natuurlijk wel zo. Naarmate je zo lang met elkaar omgaat. Dat er ook een. Uh, ja. Een, soms een. Uh, een klein zwart bladstrijdje in, in, uh, in komt. Maak eens concreet. Nou. Dat als je ouder wordt. En erg lang met elkaar omgaat. Uh, dat. Uh, dat, dat grote liefdesleven... een andere plaats krijgt. Het, het fysieke gedeelte van het liefdesleven? Het seksleven? Ja. ja. Maar is dat iets waar je spijt van hebt? Of is dat gewoon een, een verandering... of een ontwikkeling waar je je in berust? Ik denk dat het een verandering is... waarin, waarin ik mij berust. Oké. Okay. En, en mijn partner trouwens ook. Dat is goed. Hans, dankjewel voor je openhartige... Um, uh, liefdesles. Nou ja... De liefdesles die je openhartig met ons uh, wilde bespreken. En ik hoop dat meer mensen die op dit moment aan het luisteren zijn. Uh, dat ook willen doen. Ik hoop dat jij ook je liefdesverhaal wilt delen. Je liefdesles. Wat maakte je mee? Wat heb je geleerd in de liefde? 0800 1121. En aan jou vraag ik ook meteen de vraag die ik aan Hans vroeg: Zijn er dingen als je terugkijkt op je liefdesleven. waar je ontzettend veel spijt van hebt? Vandaag ga ik straks over praten. Hopelijk met jou. 0800-1121. 0800-1121.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 In een show die gaat over liefdeslessen en over de vraag of we nou eigenlijk naarmate we ouder worden beter worden in de liefde of juist minder goed, moeten we het natuurlijk ook hebben over spijt. Want ik ken niemand, en ik ben zelf ook niet zo iemand, maar ik ken niemand die nergens spijt van heeft in de liefde. We hebben allemaal wel... Van één ding, of misschien wel van twee dingen, of misschien wel van heel veel dingen, spijt in de liefde. Maar helpt dat ons? Helpt het ons om spijt te hebben? Leren we van onze fouten? Nou, dat ga ik bespreken met psycholoog Pieter Nel Dijkstra. Pieter Nel, goedenacht. Ja, goedenacht. Pieter Nel, jij hebt onderzoek gedaan naar nou, uh, allerlei dingen, maar ook naar spijt. Ja, dat klopt. En hebben mannen vaker spijt van dingen die ze deden in de liefde, of vrouwen? Nou, dit onderzoek dat ik heb gedaan is alleen onder vrouwen uitgevoerd. Onder meer dan 3000 vrouwen. Dus die vergelijking kan ik niet maken. Wat ik wel kan zeggen is dat in ieder geval onder vrouwen... Uh, liefde wel echt op nummer 1 stond als onderwerp waar men spijt van had. Ah. En het is veel minder vaak bijvoorbeeld van werk of opleidingskeuze... of een vriendschap of weet ik veel wat. Maar liefde staat echt op nummer 1 en ik denk dat dat bij mannen niet zo heel veel anders is. Oké, okay, we hebben veel spijt als het aangaat de liefde. Ja, ja dat klopt. En dat zijn natuurlijk toch uh, zaken die je echt raken, die er echt toe doen. En vaak ook nemen mensen daarin beslissingen die niet meer omkeerbaar zijn. Mm -hmm. En dus je kan je partner heel erg kwetsen uh, en daar, ook al zeg je later sorry, dat maakt dat. Die, die wond die je hebt nagelaten in de relatie, maar je partner niet per se goed, hè? daar gaat, moet tijd overheen. Dus die dingen zijn vaak heel lastig omkeerbaar. Ja, ja, ja. Waar hebben de meeste vrouwen zoal spijt van? Bleek uit je onderzoek. Ja, als het gaat om de liefde, hè? Dan, dan wat je heel veel zag, is dat vrouwen toch spijt hadden van uh, dat ze te lang in een huwelijk of in een relatie waren blijven hangen, die niet goed voor hen was. Ah. Hè, en Vrouwen hebben toch de neiging om, ja, hè, dan willen ze uit een relatie, maar daar denken ze natuurlijk heel goed over na en veel piekeren en vrouwen gaan daar vaak ook wel aan zichzelf twijfelen. Ja, en daardoor kan het heel lang duren voordat vrouwen echt die stap nemen van, goh, ik wil weg bij die vent. Uh, en en daar heb, zie je dat vrouwen vaak spijt hebben van hun van partnerkeuze... maar ook vaak van het feit dat ze zo lang zijn blijven hangen ja, ja. in die relatie. En pas als ze eruit zijn, denken ze van... ja, waarom heb ik die beslissing niet veel eerder genomen? Ja, ja, ja, ja. ja. ja ik denk dat het voor heel veel mensen wel herkenbaar is. Toch blijven proberen. Hè, ja, eh, relatietherapie ja, en, ook het... en ook aan jezelf werken. Wat natuurlijk ook allemaal moet, maar soms ja, voel maar je het... ook... Ja, maar het punt is wel dat, uh, het, het, ook al weet je zoals ze, nou, dit wordt er niet meer met deze relatie. En je voelt je bent toch heel erg nog verbonden met die partner. Hè, en dat kan je ook tegenhouden om weg te gaan. Terwijl als je in één keer weg bent, denk je van, oh, wat een opluchting. Ja, ja, ja, ik denk herkenbaar. Ja. En mannen, nou, je hebt uh, het onderzoek niet gedaan onder mannen, maar ik denk dat je wel... Een inschatting kan maken. Vrouwen hebben dan bijvoorbeeld spijt van het te lang blijven in een relatie. Ja. Wat zijn dingen waar mannen meer spijt van hebben? Dat ze bepaalde uh, vrouwen het niet hebben versierd. Ah. Dus, uh, dat dat dat de ja, de jager komt boven in mannen. Dat ze bepaalde seksuele avontuurtjes hebben laten liggen. Hè, bijvoorbeeld door omstandigheden of, of onzekerheid of het kwam er niet van dat ze dus kansen in, op liefdesgebied en het seksueel gebied hebben laten liggen. Mm. Daar zie je dat de mannen vaak spijt van hebben, meer dan vrouwen. Ja. Vrouwen hebben meer zoiets van, goh, ik wou dat ik die, die eikel eerder aan de kant had gezet. Weet je dat. Terwijl ja, ja, ja. mannen die, die zien missed opportunities uh, en hebben daar spijt van. Leer je wat van je spijt? Is het zo dat als je zo'n vrouw bent die inderdaad misschien één of twee of drie jaar te lang in een relatie bent blijven hangen... Um, en dan daar achteraf achterkomt van, goh, ik had eigenlijk veel eerder weg kunnen gaan. Ben je dan beter in een, vorig, in een volgende relatie om dat aan te voelen... en om te reageren op, nou ja, laat zeggen, je intuïtie? Ja, dat hangt er heel erg vanaf hoe mensen daar zelf mee omgaan. Kijk, spijt is natuurlijk een gevoel dat niet prettig aanvoelt. Hè? Je, je, het, het is een knagend gevoel, je kan balen van jezelf... Dus wat heel veel mensen doen, is dat ze het gevoel weer wegdrukken. Ze hebben er geen zin in. En als je dat doet, dan uh, kom je eigenlijk ook die uh, situatie, hè, die is geweest, waar je spijt van hebt, niet helemaal onder oog. En trek je er ook geen lessen uit. Ja, ja. Dus uh, wat je eigenlijk zou moeten doen, en wat een aantal mensen ook doet, hoor, is dat je die spijt gewoon voelt, flink baalt, en... Uh, het... Doordat je dat toelaat, kun je het ook verwerken en kun je ook zeggen van ja, nou dat zal mij verdorie niet nog een keer gebeuren en uh, het, voortaan ga ik dat en dat doen. Kijk, dan kun je het dus uh, ook iets van leren. Ja. Maar als je het wegdrukt en doet alsof er hè, uh, niks aan de hand is of het voor jezelf goed praten situatie, ja, dan leer je er dus niks uit en kan het zijn dat je dus uh, weer dezelfde fouten maakt. En dat zie je ook wel bijvoorbeeld bij tweede huwelijken. Uh, hè, dat de kans dat uh, uh, tweede huwelijken stranden is groter dan dat de kans dat een eerste huwelijk strandt. Mm. Dus blijkbaar leren mensen die eenmaal gescheiden zijn niet automatisch hoe de dingen moeten. Want je zou zeggen, ja, dan gaat je tweede huwelijk toch wel lukken. Ja, want het eerste huwelijk heb je ontdekt hoe het allemaal niet moet, wat je allemaal niet misschien. wil en wat je misschien ook wel ja. wil. En dan uh, tweede kans, je gaat ervoor knallen, maar uiteindelijk... In de praktijk blijkt dat dus minder makkelijk te zijn. Ja, het blijkt dat de, de kans op een scheiding dan nog hoger is. Dus ja, dan, uh, je kunt je afvragen of mensen iets leren in de liefde. Maar ik denk dat het wel degelijk kan, laat ik het zo zeggen. Uh, maar dan moet je dus echt openstaan voor die gevoelens van spijt en voor wat er is gebeurd. En daar ook een conclusie uit durven trekken. Ja, een uitspraak die Oprah Winfrey bij zo ongeveer elk interview dat ze doet uh, even aanhaalt is... Eigenlijk zou je je leven zo moeten leven dat je nergens spijt van hebt. Want alles wat je meemaakt heeft een reden. En alles wat je meemaakt vormt je tot wie je uiteindelijk bent. Dus spijt moeten we eigenlijk overboord gooien. Ben je daarmee eens of zeg je daarvan nee? Nou, ik vind dat een erg naïeve uitspraak. Um, en Noem je, dat je zou opera de... naïef, Pieter Nel? Ja. Wow, oh uh, my god. Ja, nou ik vind het namelijk, kijk in een ideale wereld zou je achteraf helemaal in het reinen komen met al je keuzes en denk je ja het is goed geweest zo. Maar zo werkt dat niet. Um, he, spijt zul je altijd voelen. En uh, hopelijk kom je ermee in het reinen. Maar spijt aan zich kan je niet uitbannen. Omdat iedereen foute keuzes maakt. Of keuzes waarvan je achteraf denkt van... Bah, dat is niet prettig. Als je spijt zou uitbannen... zou dat dus echt betekenen dat je niks meer leert van je fouten. Oké, okay, en dat willen we niet. Pieter, wel, wat fijn dat we je mochten bellen. En ik ga meteen aan iedereen die op dit moment zit mee te luisteren... de volgende vraag stellen. En je voelt hem natuurlijk al aankomen. Waar heb jij spijt van in de liefde? Spijt van dingen die je deed of spijt van dingen die je hebt nagelaten? Ik vraag het aan jou. 0800-1121. 0800-1121. Mailen mag ook. Doe dat naar lust.bnn.nl. Pieter Nel, ja. ik zeg dankjewel en goeienacht. Oké, doeg. me?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 It's a sad, sad situation And it's getting more and more absurd It's sad, so sad Why can't we talk it over Oh, it seems to me It's sorry, it seems to be to do Ik krijg sms'jes binnen. Ik krijg een smsje. Een anoniem sms'je. Mijn grootste liefdesles is niet te veel spijt hebben. Gewoon lekker doen en leven. En ik krijg een sms'je van Sanne. Zij zegt: ik leer elke dag om mezelf niet zo weg te cijferen in mijn relatie. Er kan ook getwitterd worden. Hè? Um, naar @lust at, yeah, @lust BNN. Ik zeg het BN. Het Lust BNN. En daar krijg ik een tweet van Chocolate. 76. Nothing lasts forever. Dat is de liefdesles die ik heb geleerd. Is dat zo? Is het zo dat niets voor altijd duurt? Amal, goeienacht. Goeienacht. U spreekt met. Uh, jullie spreken met. Of jij ja, spreekt met uh, Amal Sharif. Hi, Amal. Ik ben, hi. Ik ben 26. En uh, ik wil vertellen dat uh, ik. Uh, de les die ik heb gehad in de liefde is dat ik uh, niet moet vertrouwen op een zogenaamde eed die je aflegt in uh, tatoeages of in een contract. Dat je dat gewoon niet als uh, fundament kan zien, want ik ben getrouwd geweest op mijn achttiende. En, uh, maar ik dacht, hij vertrouwt er wel op en dat houdt wel stand. En, maar mijn gedrag met omgang met anderen, dat vertrouwde hij niet. En daardoor is het ook allemaal fout gegaan. Jouw man vertrouwde ah. um, het niet als jij met, met, met, met anderen sprak? Of wat vertrouwde hij dan niet? Nee, uh, hij, vertrouwde niet, uh, hij vertrouwde anderen niet. Dat is wat hij zei. En dat schade mij in het vertrouwen dat hij mij niet vertrouwt. Omdat dat natuurlijk een uitdaging is natuurlijk in de liefde. En in, hij heeft dat... Uh, uh, niet goed overgebracht naar mij, waardoor ik dus uh, dacht van nou, ik moet echt voor mezelf kiezen. Oh ja. en uh, Want uh, dit heeft geen zin, dit, dit duurt te lang. En toen heb ik toen besloten om voor mezelf te gaan. Maar wat gebeurde er dan als je zegt mijn man vertrouwde anderen niet en hij vertrouwde mij dus niet met die anderen? Geef me eens een voorbeeld van iets wat er gebeurde waar hij dan heel wantrouwig over werd. Uh, uh, met collega's dat ik uh, dan na, na, na werk uh, een drankje deed. en dus danste en zo. Maar dat hij dat uh, niet uh, aan kon zien. omdat ik hem had geschaad in zijn mannelijkheid. Oh, ja? Natuurlijk, omdat ik stond te dansen met andere mannen. Terwijl dat gewoon. Hè, een soort. Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Gezelligheid is. Uh, is vooral in de horeca. Ja. M maar. Uh, en ik had dus een tatoeage. Ik dacht van, nou, als dat tatoeage. dat zal van nou jij bent van mij. Want je hebt een tatoeage voor je man of van je man uh, ja, laten plaatsen op je lijf. Ja nou ja op een, uh, op een mooie uh, verliefde dag hadden wij uh, besloten om dat te doen. En hij had dus uh, eerst een tattoo gezet met mijn naam en daarna had ik uh, de tattoo met, uh, met zijn naam gezet op mijn rug. <tie> maar uh, dat is nu wel voorbij, want dat was ook verwerking voor mij om dat te gaan accepteren, om het lichaam te accepteren en ervan te houden zoals het nu is. Amal? Ja? We gaan bijna naar het nieuws, maar ik wil je vragen te blijven hangen. Want je vertelt heel veel. Je moet me vertellen waarom het zo moeilijk was voor jou om je lichaam te accepteren. En ook waar je dan nu staat. Want je bent dus gaan scheiden. Daar wil ik het na het nieuws met je over hebben. Is dat goed? Oké, moet blijven hangen? Ja, heel graag. We gaan kort even naar het nieuws en daarna praten we verder. Dankjewel. Tot zo.